Walter De Radio Plettenberg Een radioprogramma Vanuit Zuid-Afrika Door mezelf wat een prachtig uitzicht op de wouden van Nijsna. Hier op het terras van dit houten huisje. You know, I, I always give the animals the benefit of the doubt. Ik zit hier op het terras samen met Gareth. Ik was hier een wandelingetje komen doen in de wouden van Nijsna. Maar na een paar kilometer. Die wouden zijn echt wel groot. En ik had het gevoel. Oké, okay, dit slaat nergens op. dat weet ik ook. Ik had het gevoel dat ik gevolgd werd. Uh, de aanwezigheid. Iets groots, iets ouds. En plots rende ik deze bergtop op naar dit houten huisje. Aangeklopt, glaasje water gevraagd, rustig geworden. En nu zit ik hier te praten met deze bijzondere man, Gareth Patterson natuuractivist. Ik weet niet goed met wie ik dat bij ons zou kunnen vergelijken. Hij leefde een paar jaar te midden van een troep leeuwen. Dat zie ik nu Christus Ochoa of Martin Gauss toch niet dadelijk doen? Of Michel van den Bos? Leeuwen zijn ook niet echt dieren van bij ons. Hè. Um, Michel van den Bos, te midden van een troep uh, vinken. Ik biecht Garrett op dat ik iets of iemand voelde in dat woud. Garrett knikt. Glimlacht. Haal diep adem en begint me dan te vertellen over de olifanten van de wouden van Naija. You know when I came here they thought this was a functionally extinct population. Olifanten hier nu nog? Sinds de komst van de Europeanen hier is zo goed als elke soort uitgeroeid. Lions for example were exterminated, it made extinct here as far back as 1775. Dat is 100 jaar na arriveren. Knap gewerkt. We haven't got jackal here. De jakhals uitgeroeid The great herds of buffalo have gone. Buffels, uitgeroeid. Even the first people of this place, the San, the Bushmen, they no longer exist. The San, the Khoikhoi, the Bushmen, uitgeroeid. Yes, they exist in the blood of people in this area, but I mean that way of life and those people themselves, they were all also made extinct by the by the settlers here. Yeah. Zo goed als alles is uitgeroeid. Dus hoe zouden die olifanten het dan overleefd hebben, Gareth? Oké, okay, ze zijn er zeker ooit geweest, dat is waar. Ze waren met veel. Maar toen kwamen de Europeanen, de jagers, ...de Ivoorhandel begon ...en de ene na de andere Naisna Elephant... ...werd met geweld verplicht zijn slachtanden af te geven... ...om er een karambol op te laten uitvoeren... ...of de Honky Tonk op te laten spelen... Rond 1870 zijn er nog een paar honderd olifanten in de wouden van Naisna. Tegen 1908 zijn er nog een dertigtal. In 1970 zijn er nog elf. En in 1994 zou er nog één zijn. Eén trieste oude, eenzame olifant. De laatste. Zelfs als die nog zou leven, Gareth, dan kan ze zich niet meer voortplanten. Kom aan, denk toch eens na. Hier kunnen toch geen olifanten meer zijn. I looked at the terrain. De wouden van Naisna, de immense bomen. And the size of the area. Uitgestrekt over kilometers en kilometers. How dense it is. Dicht begroeid. And knowing elephants in Gareth heeft lang in Kenia en Botswana gewoond is vertrouwd met de daar. Elephants in savanna, even in open areas, are like grey ghosts. Grijze geesten kunnen ze zijn. They are silent, and they, if there's just a few scrubs and bushes around, they can completely disappear. Verdwijningskunstenaars zijn het. So my knowledge of elephants told me that in a place as vast as this, een zaadje van hoop bij Gareth. In such thick vegetation and in mountains, there's so much cover. Zijn overtuiging groeit. In alle likelihood. Kijk. Hij vindt het al waarschijnlijk I felt... het vingerspitsengevoel van Garrett, zegt. There could be more. Die oude, eenzame, uitstervende olifant is niet de enige hier in de wouden. Gek, gek is deze man, Gareth Patterson. Dat is wat de hele wereld van hem vindt als hij eind de jaren negentig naar de wouden van Naisna komt om te kijken of er nog olifanten zijn. Gek, dat is eigenlijk ook wat ik van hem vind. Maar ergens hoop ik dat hij gelijk heeft. Dat ze nog bestaan, de olifanten, in het woud van Naisna. En ik heb daarna toch ook wel een aanwezigheid gevoeld. Vertel. Gareth. Nice was, was um, in, um, in Gareth was het jarenlang gewoon om met zijn troep leeuwen te lopen door de savanna. Een onveranderlijke horizon. Het enige dat verandert is de stand van de zinderende zon. En dan plots zit hij in dat woud. Een complete opposite to, to savannah. Of course, there's no horizon at all. En in plaats van die immense openheid van de savannah, you know, you're surrounded by, you know, thousands of these amazing, amazing trees: yellow wood, uténica wood, stink wood. Bomen die tot 50 meter hoog worden. Wacht. Je zwemt één lengte van een zwembad. En dan zwem je terug. Als je die afstand omhoog had gezwommen, dan kwam je nu boven in de boom. Um, een plots opstekend windje valt even plots weer weg. Hier en daar wurmt er zich toch nog een straaltje zonlicht door het bladerdak. Een oude boom it's got a mystique, you know, all of its own. Gareth kijkt rond tijdens zijn eerste wandeling daar. It was almost claustrophobic to start with. Gevangen. Gareth voelt zich gevangen. Waar is het overzicht dat hij op de savanne had? Hij kijkt naar beneden... De bosgrond ligt vol met blaren that even where an elephant walks it's sort of suppressed by the leaf waar moet ik hier spoor zoeken say so je not you haven't got the spore you gareth of het wel een goed idee was it's it's was dit wel een goed idee the forest is um it's a very difficult place to undertake research on on animals Across the board, you know, let alone elephants. Um... Hoe moet je hier olifanten vinden? Wat kom ik hier doen? Denkt Gareth. Ik wil terug naar mijn leeuwen. Er wonen een paar mensen in het bos. Gareth praat met een oude, oude bosbewoner. Met mos begroeid is hij. Gareth zegt hem dat hij komt kijken of de woudolifanten nog bestaan. Ik wens je veel succes, zegt de man. Hier een olifant zoeken is moeilijker dan zoeken naar een naald in een hooiberg. Het is zoeken naar een bewegende naald in een hooiberg. En hij vertelt Gareth de volgende analogie. Als je tijdens het walvisseizoen van op een hoogte naar de oceaan staat te kijken in de hoop een walvis te zien. And how huge they are. En Een walvis is zeven keer groter dan een olifant. Gareth voelt zijn perspectief draaien. The whale is tiny. Op dat moment beseft Gary... It's, it's of this, of this ...en daar waar je die walvissen nog van op een hoogte kunt proberen vinden in de oceaan... ...zie je boven het dichte woud niks, zelfs niet met een helikopter... ...maar één plek waar je echt kunt zoeken, het woud zelf. Dit zou nog wel eens moeilijker kunnen worden dan Garrett zelf dacht. Oh, oh, niet dramatiseren. Laat ons even vertrekken van wat we daadwerkelijk weten op dit moment. En dat is eigenlijk maar één ding. In 1994 slaagde iemand erin om een foto te maken van een oude olifant. Die foto is gebruikt voor een heel trieste postkaart. Op de achterkant van de foto staat the last surviving Naisna elephant, bijnaam the matriarch. Hoe ziet ze eruit, Garrett? The matriarch, ja, yeah, she's she's an enigma, really. We hebben de foto uit 1994. And uh, the last time that she was actually physically seen by by the guards and by one other person um, was back in 1999. Dat is vijf jaar na de foto. Sindsdien Niks meer. Wat weet je over haar, Gareth? Uh, the matriarch was an elderly um, uh, elephant and she had, one, she had one protruding task and one very short task. Eén slagtand is afgebroken. Waar ben je, matriarch? Je bent oud. Je hebt herinneringen tot 50, 60 jaar terug. Herinneringen aan alles wat mensen jou en je soortgenoten hebben aangedaan. Zit je daar voortdurend aan te denken met je grote grijze hoofd? Heb je daarom beslist om te rennen, zodra je nog maar een mens hoorde of rook? Ben je er zo in geslaagd om je al die jaren te verbergen? Het grootste landdier ter wereld, gespecialiseerd in er niet zijn. Of is het anders, materiaal? Heb je je na al die jaren rennen ergens neergelegd, genoeg gerend, om eindelijk voor altijd te mogen rusten? Gareth kijkt van op zijn terras naar beneden, naar het woud, waar de matriarch volgens hem ergens ligt. I think she's gone. Yeah. Even overlopen wat je riskeert Gareth Als je nu in dat woud echt een olifant zou vinden Wat heb je met je olifanten meegemaakt in Kenia of Botswana Overweldigend, de majoriteit van de charges. Charges? Die beesten vallen aan. Ik heb net in dat woud gelopen. Um, ik had plat kunnen zijn. Uh, the, Sorry, ik onderbreek. De majority van de charges zijn wat we call mock charges. Aanvallen om uh, een, uh, een beetje te lachen eigenlijk. Dat um, is just telling you to get out of its space. Een um, voorzichtige aanmaning om te vertrekken. And uh, in that sort of situation, it's probably the best thing that you can do is just to to back away. Ja, ik was ook niet van plan om ermee te beginnen discussiëren, discussiëren of zo. Eén van ons twee is hier te veel. Olifant, jij of ik. Maar hoe weet je dat het om een mock charge gaat, dat het maar een beetje om te lachen is? Gareth vertelt over de periode dat hij in Botswana zat, te midden van de olifanten. And I was charged, mock charged, on a daily basis. What? Er moeten bordjes komen in het bos om, om hier tegen te waarschuwen. Jij moet me straks terugbrengen naar mijn auto ook. was Die olifanten waren zo agressief omdat ze voortdurend door stropers werden aangevallen. There's mock is a lot of shouting and screaming and flapping of the ears and kicking of the ground and all this sort of thing. Wegschazen. Plankgas. Als je met de auto bent. En anders ren tearing away, almost encourages them. Ja, maar wat moet je dan doen? Blijven staan. Dus omdat ik met mijn 72 kilo naar hun 6000 kilo roep, stoppen ze met hun aanval? Waarom? Ze waarderen dat je ziet dat het om te foppen is. Dat je hen kent. Wacht. Ik dacht dat je zei dat dat nauwelijks voorkwam you know if something wants to kill you it's not going to advertise its presence by shouting and screaming The the olifant nadert still dan op de tippen van zijn tenen hebben die tenen die tenen zijn er een beetje opgetekend ja? precies a real charge entails silence and speed doodstil razendsnel it's going to come to you very fast very silently And that's how you get killed. Wacht, wacht. Hier is niet echt een, een vluchtscenario meer voorzien. Kun je nog iets doen als ze beslist hebben om je te doden? I mean, literally hundreds of mock charges I experienced. Um, real charges I've probably only experienced in all those years. Hij heeft al uh, honderden FOP aanvallen gezien, en in vergelijking daarmee veel minder. Uh, probably, I don't nu gaat hij een belachelijk laag getal zeggen. Maybe. Misschien heeft hij er zelf nog nooit een meegemaakt, maar heeft hij van horen zeggen of een vriend van een vriend van een neef van een kennis die getrouwd is met... Een uh, dozen occasions, ja. Yeah. Oh, een dozijn. Wat? Dat is twaalf keer! Deze kerel heeft al twaalf keer moeten lopen voor zijn leven! Ja, dat was in Kenia, Botswana, dat zal hier wel anders zijn. Eerlijk, Gareth. Vallen er vaak doden bij olifanten aanvallen? De um, the first dead human ik ever seen in my life was een man who had um, walked into a herd of elephants in Botswana during the night and he was trampled and killed. Sochtens komt Gareth toevallig voorbij die plek. En op die vertrappelde man hadden de olifanten een vreemd ritueel uitgevoerd. Um, and, um, his, his Met takken en zand. Ze hebben hem bedekt met takken en zand. Een ritueel dat ze normaal gezien enkel op andere dode olifanten toepassen. Ze hebben de man vaarwel willen zeggen. Dit doen ze enkel met dode soortgenoten. En met overleden mensen. Of met mensen waarvan ze denken dat ze dood zijn. Nog in Botswana, een spoorzoeker en zijn blinde moeder. In evening, Net te laat vertrokken. Maar ze zijn er bijna. And, uh, his, his was, was ze zijn vlak bij het dorp. Ze vindt het wel. Vlak, vlak, vlak bij ze zijn ze. Thuisgekomen valt de spoorzoeker dadelijk in slaap. She did get lost. De arme blinde moeder vindt het laatste stukje naar het dorp niet. And then she sat down, resigned herself that she was going to spend the night. Het blinde mensje legt zich bij haar situatie neer. In the bush and she sat at a base of a tree and then she fell asleep. En dan tijdens de nacht. Ze schiet wakker, plots. And there was an elephant over her. De blinde vrouw blijft roerloos liggen. Dood, denkt de olifant. Deze vrouw is dood. And then it began to pull down branches. Zijn slurf legde de afgebroken takken voorzichtig op de vrouw. Another elephant also appeared. And it also covered her up. De blinde mama blijft liggen. Wat kan ze doen? And then in the morning someone walking in the area herding livestock I think it was. Een herder, vroege ochtend. Heard some, some shouting and screaming. The herder loopt op het groep af. There was this massive pile of branches, and and he could hear the voice inside this this mound. Hij duikt de berg in. And he he opened the mound up, and there was the the blind mother of the tracker. Oké, okay, Gareth, dat is een geruststelling. Als ik straks terugwandel naar mijn auto, dan word ik misschien wel vertrappeld. Maar ze zullen me netjes begraven. I don't know if you're the one who told me so, and I don't. je nauwelijks kunt zien. Een onvoorstelbare vermogen om zich te verstoppen, een reukzin waarmee ze je van kilometers ver horen naderen, en onder elkaar gebruiken ze infrasound. Daarmee verstaan de olifanten elkaar kilometers ver, en jij hoort niks, het valt buiten de frequenties van het menselijke oor. Dus als ze al zouden bestaan, hoe was jij precies van plan om die olifanten in de wouden van Nasna op te sporen, Gareth? Hun enige zwakke punt is hun licht-obsessief-compulsieve neiging. Aren't just all over the place. Ze volgen altijd dezelfde paden. So De olifanten snelwegen, zeg maar. Als je die kunt detecteren, dan sta je toch al ergens. Um, en dan kun je op die wegen kijken waar ze langs bomen geschuurd hebben. On the, on the tree. Dan kun je met een lintmeter de hoogte van de schuurwonden op de bast meten. Om zo de hoogte van de olifant min of meer uit te rekenen. So it's like that, that, um, you're for yeah. Of als er misschien dan toch ergens een iets drogere ondergrond zou zijn, zonder blaren, um, the size of their tracks, dan zal Garrett daar opnieuw de lintmeter naast leggen. De diameter measurement van hun tracks tells je door een calculatie, een scientific calculation, de approximate shoulder height. Of en als je de schouderhoogte weet, dan weet je ook de geschatte leeftijd van de olifant. En als je hem een paar schoenen zou willen geven, dan weet je zijn schoenmaat ook. Twee paar kopen hem best. droppings, uitwerpselen, dat is ook waar Gareth speciaal op let. The droppings themselves can actually tell you the age of the elephant. Ah ja. If you measure the circumference and use again another scientific formula um that also gives you the shoulder height of the elephant and, and in turn the approximate age. De grootte van de kakka uh, vertelt iets over de grootte van de anus en dat vertelt dan weer iets over de schouderhoogte. Dat is eh uh, verbonden met elkaar uh, blijkbaar. Mooi. Oh, ja. En zo weet je dan ook weer de leeftijd van de olifant. Wie bedenkt dit soort formules? En hoe? Gewapend met dit soort kennis en formules wandelt Gareth Patterson dag na dag de woude van Nice naar binnen. Hij wandelt, wandelt en wandelt. Uren, dagen, weken, maanden, jaren. Alle mogelijke richtingen uit. Hij is maar van één ding zeker. De matriarch is niet zo heel lang geleden nog gezien. Toen was ze er nog. Nu... Gareth wandelt de zolen van zijn schoenen. De hielen van zijn voeten. Hij vindt niks... Dit is de conclusie waartoe hij niet wil komen: dat het voorbij is voor de olifanten in de wouden van Naisna. Arme Gareth. Op een dag gaat Gareth dan toch nog maar eens een wandeling doen. Hij verwacht zich niet eens meer aan resultaat. Um, I came to... De hart is op mijn arm komen recht. Mijn hersenen om. Pompen adrenaline of, of mijn klieren. Allebei. Gareth zal me nu vertellen dat hij die dag twee olifanten naast elkaar heeft zien wandelen. I came across two. De matriarch leeft dus nog. Waar komt die tweede olifant plots vandaan? I came across two. Dat moet toch fantastisch zijn. De hele wereld denkt dat die olifanten uitgestorven zijn. En dan zie je daar plots twee olifanten lopen. Vertel verder Gareth. I came across two separate um, piles of droppings in different parts of the forest. Hé? Huh? Wat? Gareth heeft op twee verschillende plaatsen in het woud twee verschillende hopen olifantenkaka gevonden. And they were distinctly different in size. Dus moet de ene olifant de een, een andere maat geweest en dan de andere olifantenpoep. Als er twee olifantenpoepen zijn... dan zijn er ook twee verschillende olifanten. Ja. Dit is geweldig nieuws. Sorry, Gareth, dat ik niet dadelijk door het dak ging. Ik dacht gewoon dat je de olifanten echt had gezien. Maar kaka is ook goed. Kaka is prima. Ze bestaan. De olifanten van de wouden van Naisna bestaan nog. De is gebroken voor Gareth. Vanaf dan vindt hij tijdens zijn wandelingen in de wouden van Naisna af en toe een spoor van een olifant. Een pootafdruk. Uitwerpselen. Of in het fijnbos, net buiten de wouden... ...zijn de planten neergedrukt. In de vorm van een olifant. Een olifant die op zijn zij lag... En je kunt zien waar het hoofd is. Hier, hier lag dat krachtige, zware hoofd. Ze gebruiken vaak een slope, bijna zoals een pillow. Op een verhoogje, dat hoofd. Op zachtere planten ook, om lekker zacht te liggen. And so the head is up, slightly up. En hier de afdruk van de slachtand. Lastig slapen met een slachtand, waarschijnlijk. Je kunt zien waar de tusk is in de grond. En je kunt zien dat deze elefant hier voor een lange tijd is. Een dutje. Hier heeft het grote dier een dutje gedaan. Van spoor naar spoor naar spoor. Beetje bij beetje verzamelt Gareth van alles van bewijzen voor het bestaan van de twee olifanten. Op een dag, opnieuw in het Fijn Bos, takken. And it was very fresh. Afgebroken takken. Uh, Uitwerpselen. En then... dan een andere keer. Suddenly... Een heel ander teken van bestaan. I was hit by this very, very pungent smell. Een geur. Een allesdoordringende geur. Uh, you can almost call it an acrid sort of smell. It's very, very pungent. Een geur die als een dichte nevel in het bos hangt. En wat I was smelling was um, the ball in his condition. Gareth rubbed een man's elephant die bronstig is. The temporal glands on either side of their face they pour down with liquid ertenkleuren druppelt kleverig vocht. Eh uh, the balls drip the urine. Hij zit onder de pis. The insides of the legs are soaked with with urine en dat allemaal samen maakt die dikke door Dringende I immediately Ren, Gareth. Ren. And I backed out. He, he. Maar heb je die olifant toen gezien, Gareth? Gareth? Je hebt helemaal niks gezien, hè toen? Je hebt iets geroken. Dat is alles. Maar wat bewijst dat? helemaal niks hè and then consequently i went back to the area and to see how how close the elephant had actually been and i found where it had been standing and um, he was only about i think about 15 meters away from me gareth stond toen op 15 meter van dood door vertrapping andere dag andere wandeling gareth vindt een pootafdruk nog een pootafdruk. A, a a... Een stier. Een jonge stier. Een andere stier dan de stier die Gareth al had gedetecteerd. De oude bronstige stier hadden we al. De matriarch waarschijnlijk. En nu een jong stiertje. Gareth volgt het spoor. Raakt het spoor bijster. De volgende evidence was. was... Absolutely conclusive. Gareth gaat een stuk woud binnen waar hij nog niet geweest is. En ik kwam er lots of nieuwe evidence van elephants. takken, kaka. Nu zal het gebeuren. Gareth zal olifanten zien eindelijk. De sporen verlaten het woud, komen op een weg, een grindweg, een stofpad. En daar op de weg, zo plain als iedereen kon zien. There was at least 3 elephants walking together. Volg het spoor, haal ze in. And uh, we consequently followed that spoor. Volg dat spoor. Ja ja, volg dat spoor. Um for about 4 and a half kilometers um Gareth zwijgt, Staart in de verte. Niks gezien. Nog altijd geen olifant gezien. And it just escalated from there the evidence that there was actually more and more. Nieuw idee. DNA met de kakken. The are a very good source of DNA. Vanaf die dag trekt Gareth door de wouden met één doel. Gather that, um, those samples. En dan met de kakkestaaltjes naar het laboratorium. Vijf olifanten. A mother, a daughter and three half siblings. Tweede DNA-analyse: ze ontdekken nog een vrouwtje. Zes vrouwtjes-olifanten. Wauw. Fieldwork... Het veldwerk, ja, Gareth, Doe dat. Dat is de enige manier om ze echt te kunnen zien, in plaats van in laboratoria te zitten. Um, indicates that we've got at least three bulls, drie stieren. An older bull who's probably about 45, 47. A bull who now must be uh, approaching 30. And then there's a young bull of about 10 to 15 years old. Zes vrouwen, drie stieren. Maar je hebt ze niet gezien, hè, Gareth? Ofwel? pootafdrukken, afdrukken. Grote van de kakaohopen. Schouderhoogte. DNA. Negen olifanten, dat is prachtig. Maar wanneer zal Gareth nu toch eens een olifant zien? Echt zien. Of everything is near, and I still can't get this tune out of my head. The songs we played, and all we thought that was real was just a ruse to keep us sane. The city broods its end with magnetic lights, it takes its time to move upon. The neon streets and cops on patrol don't move or breathe till come the dawn. and to move more and more into, um, into the foothills and into the mountains. Gareth waagt zich dieper en dieper in dat dichte woud, op plekken waar nooit iemand komt. Until I, I started coming to an area where I began to find more and more signs of the elephant. Hier zitten de olifanten vaak. And as I moved in there was more and more signs. Gareth voelt het. Het nadert iets. And then I got to a place and plek met een heel bijzondere atmosfeer. Het was onbelievable. Broken branches, fresh branches, old branches, there was droppings. Dit is het olifant van olifantenwalhalla. There was just signs of elephants all over the place. Garrett's hart slaat een tel over. En ik wist niet wat was er gebeurd. Waarom was er zo veel evidence? En ik wist niet waarom ze in dat area waren. Waarom vinden ze deze plek zo speciaal? Gareth stapt verder. Ziet wat zonlicht fonkelen in een straaltje water dat opborrelt van tussen twee rotsen. Het was omdat er een small spring Daarom komen ze dus naar hier. Elefanten zijn zoals like connoisseurs als het to water gaat. Ik heb later de the, the water testen. Um, by the South African Bureau of Standards, and they said that this, this is just absolutely fantastic water. I spent a lot of time at the secret place of the elephants. Dan verbergt hij zich daar tussen de struiken. Af en toe ziet hij tussen de blaadjes door Glimpses of the elephants. een puzzelstukje olifant. Dan blijft Gareth roerloos zitten. Om ze niet te storen. En op een dag, Gareth zit al klaar in zijn kijkpost in de struiken. Hij ziet tussen de blaren door. Klaar en duidelijk. Twee olifanten naderen. Dit is waar Gareth al jaren naar uitkijkt. Hij ontploft bijna van vreugde. Iedereen dacht dat deze dieren bijna uitgestorven waren. Dat er enkel nog die oude matriarch was. Maar hier zijn ze, twee jonge dieren, blakend van gezondheid. Gareth bespiedt hen en geniet. Eindelijk ziet hij ze met eigen ogen. Een foto maken, Gareth, dat is alles wat je nog moet doen. Gareth grijpt naar zijn zijzakje. Houdt zijn fototoestel in aanslag. Een bewijs van wat hij gezien heeft. Heb je het fototoestel vast, Gareth? Ja. Recht. De twee olifanten wandelen perfect het kader binnen. Twee dikke, grijze, waggelende mannequins. En, um... Dit wordt het orgelpunt van al die jaren zoeken. Het licht valt vrijgevig op de vriendelijke monsters. Druk af, Gareth. Deze foto zal je reputatie als dierenkenner de hoogte in katapulteren. Um. Druk af, Gareth. Druk. Druk af. Gareth, druk dan toch. And, um, and I just quietly just moved away. Zonder foto. Waarom toch, Gareth? Je had een wereldschokkende foto kunnen maken. I dismissed that idea from my head. Um, Waarom? I didn't want in any way to disturb the elephants. Oké. Okay. It was almost like paying tribute to the elephants and saying, thank you very much, and I won't be coming back here again. Prachtig. Very soon after that... Um, I, I decided never to go back to the secret place um, ever again. And I haven't been back since. Waar ligt ze? Vraag ik kerk op zijn terras waar we zitten te praten. Waar ligt de geheime plek? We kijken uit op de wouden van naisna. Ton mij gewoon de richting. Gareth lacht. Zijn ogen blinken. Hij haalt zijn schouders op. En hij zegt: Het blijft gewoon de elephant's place.